9 uur. Dit is Jeroen Tjappemaan met het NOS Journaal. Door de groei van de economie daalt de werkloosheid steeds sterker. Minder mensen raken hun baan kwijt, meer werklozen vinden werk en er komen banen bij. Volgens cijfers van het CBS waren er in het derde kwartaal ruim 80.000 minder werklozen dan vorig jaar en gingen 130.000 mensen aan de slag. Ook het aantal langdurig werklozen daalt. Toch zoekt 60% van de werklozen boven de 45 nog langer dan een jaar naar een baan.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 Als IS in Syrië en Irak wordt verslagen, neemt de kans op een aanslag in Nederland toe. Naar verwaarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebeschrijding. De NCTV denkt dat Nederlandse jihadisten naar Nederland proberen terug te komen als het kalifaat valt. Een aantal van hen wil dan mogelijk een aanslag in eigen land plegen. Minister Bussemaker reikt vandaag om deze tijd de eerste OV-chipkaart uit aan een groepje mbo-scholieren. Vanaf 1 januari kunnen ook minderjarige mbo'ers gratis reizen met het openbaar vervoer. De minister hoopt dat studenten hierdoor de opleiding kiezen die ze willen... en niet eentje dicht bij huis omdat het te duur is om te reizen. Phil Taylor stopt volgend jaar met darten. Bij RTL zei de Brit dat hij niet langer de motivatie kan opbrengen om verder te gaan. Phil Taylor wordt vaak genoemd als de beste darter aller tijden. In 1990 won hij zijn eerste wereldtitel. Dat deed hij daarna nog 15 keer, de laatste keer in 2013. Volgend jaar zal Taylor alleen nog meedoen aan een paar toernooien waar hij voor wordt uitgenodigd.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 De ochtendspits lost langzaam op. Fides met de meeste vertraging staan op de A4 richting Amsterdam... bij Dorp 5 kilometer. A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam bij Dorp 11. A10 Noord richting Amersfoort bij Nieuwendam, 5. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda, 5. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Henneke door Ambacht en Sliedrecht Oost, 7. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Vlaardingen West, 7 na een ongeluk. De rijstrook is dicht.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 You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 Te hebben, maar het was bij mij aan de andere kant van het veld dat ik via een been van Zandvoort achter de keeper ging. In ieder geval zat Zandvoort met uh, 0-1 achter en het, uh, eigenlijk wel een beeld van de wedstrijd. De laatste 20 minuten is VVC wat sterker. Zandvoort is naar het doelpunt wat wat meer naar voren gekomen, maar heeft nog geen uh, echte kans eruit gekregen. Nu een vrije schop voor Zandvoort aan de rand van het 16 meter gebied. Vanaf de linkerkant, tand, Berg, gaat met rechts erachter staan. Ja, wat, wat, wat gaat er gebeuren? We moeten nu even wachten op de, even net hoe ik op de bal. Want die bal is weggeschopt. En een uh, goede bal, de Visserbal, dus moet niet terugkomen. En die is ondertussen bij Berg gekomen. Berg legt die bal heel zorgvuldig neer. Dat hoeft eigenlijk niet op een kunstig spel. Dan gaat die bal komen. Lage bal! En die wordt weggewerkt door een verdediger van VVC. En die gaat over de achterlijn. Dat betekent dat van zo de meter op. Goeie, uh, een beetje, beetje raar volk hier, neem me niet kwalijk. Vrij uh, en nee, corner van Zalden van Naar de penaltystip. Wordt hij aangenomen door de Daksraout? Nee, die kan er niet bij komen. Wordt weggewerkt door een verdediger van VVG. Uh, nu uh, Kalis, goed Kalis. Die... ...gaat via een verdediger van VVC, gaat die bal over de zijlijn... ...en Zandvoort mag die bal gaan ingooien, steeds op de helft van VVC. Goeie ingeworpen. Mol gaat het direct voor ...en de keeper die moet het wegstoppen. dat doet hij goed. En dat is de handen, die had daar echt absoluut...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 Goed geplaatst? Nee, niet goed geplaatst. Uh, Koen Magielsen, me die kopt die bal ver weg. Er kan niemand bijkomen. Alleen de keeper van VVC kan die weer op gaan pakken. En die brengt die bal direct in het veld. Slechte uitschop van de keeper van VVC. Uh, maar niemand van z'n kan erbij komen. Sterker nog, ja, toch wel. Nou is het uh, Dylan Krugen die uh, zijn best deed en daar is Mol. Mol die probeert hem man te passeren, dat doet hij nog een keer, nog eentje. en kan de ruimte maken, de Haan, de haan. probeert hem aan te passeren. Kan niet, dat lukt niet. Nog steeds Sandvoort, maar het is moeilijk gesmaakt, het is heel moeilijk. Kreuger, dan die bal heel hard tegen de verdediger aan, nu bij Berg.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 Daar rechts kan ik zeg, Berg voorzitter, man, wordt er tegengehouden, wordt opgehouden en er wordt niet voor gefloten die scheidszetter. Ik vind het een beetje een langmoedige dat Hij, hij uh, zit niet alert erop. Uh, dat is niet goed. En uh, de VVC is nu weg. Daar wordt die bal teruggespeeld op uh, uh, Reini Mutsaas, die die bal terug gaat plaatsen naar bal van de Oord. Van de Oort kan wat meters maken. Daar komt hij aan. Berg, Berg wordt er met handen en voeten wordt tegengehouden. Dat mag allemaal van die schuis Die nu waarschijnlijk voor rust luidt. inderdaad. Rust is 0-1 in het uh, voordeel dan van VVC. De tweede helft van Zandvoort er echt aan moeten trekken. Zoals de laatste vijf minuten is geweest. En of dat gaat gebeuren, dat dus zullen we dan wel weer zien. Oké, okay, dankjewel Joop. Helaas dus een achterstand voor ESV Zandvoort. Werk aan de winkel voor de tweede helft.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 Ja, morgen bekijken, acht uur, twaalf uur, wat... wat ja, nee, twaalf uur, twaalf uur. Twaalf, dat, wordt u nu al in, dat word je nou ingefluisterd zeker, door de klokkijk, Piet. Nee, ja, ik kreeg een ander briefje voor mijn neus. Is inderdaad twaalf uur opzetten. zet was oh. neergezet. Acht uur was wat anders, acht uur moeten we weer in het bietenhuis zijn. Dat ja, was het ja, nee, want al die, al die kinderen, die, die, die hebben wij net opgeroepen... om allemaal om twaalf uur naar het badhuisplein te komen... want dan komt u aan, maar dat klopt, dan komen jullie aan. Maar dat klopt dus, begrijp ik. Ja, ja, ja. ja. Hé, eh. hé? Op het strand komen we Inderdaad aan. Met de boot. Niet de stoomboot, want die kan een strand niet op, helaas. Nee. Maar uh, wel met de reddingsboot van de knr in. Die uh, haalt ons uh, op van de pakjesboot. Maar we over. Van, van zomer zag ik zo'n hele grote boot voor de kust liggen... en die allemaal zand op spoot. Maar dat was natuurlijk ja. om, om, om de reddingsboot makkelijker aan de, aan de kust te krijgen, of niet? Ja, of om te zorgen dat de pakjesboot niet aan de kust kan komen. Ja, dat zou ook nog kunnen. Mm. Ja, mm. dan moeten we even uitzoeken dan, hè? <laughs>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 En die konden dan de ouders kopen voor de kindertjes. En dan denk ik denk, nou, vorig jaar was het zo druk. 250 kinderen vorig jaar. We doen dit jaar 300 kinderen. Zo! Kijken of, het, kijken of het past. Het wordt denk ik een beetje propper. Meer mag je mag er ook niet in, volgens mij. Maar, weet, we, maar die 300 kaartjes waren binnen no time vervolgd. Maar zijn er nog kaartjes? Weet je dat toevallig? Dat weet ik toevallig. Die zijn er niet. <lacht> die zijn er niet. Weet <lacht> no. je niet toevallig. Ah. Dus het is dus, een heel, oh, prop vol. 300 kinderen in de Korverhal morgenmiddag. Ja.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 Trouwens is een vrije tijd op van blikjes.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 Ja, ik vind het toch knap van je, Albert-Jan... dat je Zwarte Piet in de uitzending hebt kunnen halen. En dat je zijn 06-nummer hebt. Ongelooflijk. Word hem de PR-Piet, morgen om 12 uur. Dan komt Sinterklaas en zijn Piet aan bij de rotonde. Vijf minuten overal vier. Ben je er klaar voor? Nee. Nee, hè? Wat is er in ons? Ja, nu ben ik er wel nu klaar Nu ben je er klaar voor, Het is, het is een administratief zootje. Jongen, wel... ja, inderdaad een zootje. Geen paniek in de tent, <gül> geen paniek in de tent. De evenementagenda, daar komt-ie aan. Nou, allereerst natuurlijk, morgen euh, hebben we natuurlijk de grote intocht van Sinterklaas om 12 uur. Nou, die PR-Piet snapte er echt helemaal niets van in de Nee, begin, domme Piet. Poh, dat, ja, domme PR-Piet. <güls> domme PR piet, domme PR -Piet. <güls> Maar gelukkig was er een hulp Piet.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 Dat om 12 uur bij de rotonde hier in Zandvoort. Zodanig gaan we weer naar Duintjesveld over een tweetal platen... voor de wedstrijd SV Zandvoort tegen FC VVC. Maar eerst onder meer Tina Turner. It's physical, only logical. You must try to ignore that.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 De wind die er is, dat, ja, dat gaat door m'n berg en been verschrikkelijk koud. En, ja, de spelers zullen er weinig last van hebben. Die lopen lekker korte broekjes. Een paar nog met korte mouwen zelfs. Dat vind ik ook een beetje overdreven, maar goed. Um, ja, het, het gaat niet goed met Zandvoort, nee. nee het is nog steeds 0-1 is, hij heeft een probleem. kan de, de bal niet in de ploeg houden. De basis komen niet aan. Um, het, ja, een beetje malaiseachtig. Ze proberen het wel hoor, echt waar. Maar nog geen in, in die... Dus ik, wat spelen we nou? Kwartier in de tweede helft nog geen kans gehad in die tweede helft en ja dat moet toch anders gaan Zandvoort moet uh, zich herpakken, die moet uh, de druk op VVC opvoeren en dan, uh, dan moet je hopen dat je dan af uh, uh, een doelpunt maakt en niks tegen krijgt of dat je uh, lekker je best kan gaan doen. Daar gaat de Jesse Daan. Haan. is dus de aan op de rechterkant van Zandvoort en daar wordt gevlacht. Ik heb geen idee waarom, want die, die grensrechter is niet eerlijk. Dat heb ik net een paar keer ge ge gezien. Hij uh, hanteert de vlag te graag, te, te snel en of op de verkeerde momenten. En uh, dat is dus uh, een geen goede zaak. VVC mag in gaan gooien. Oh, daar wordt gestopt, er wordt gewisseld. Zandvoort gaat wisselen. Uh, Oké, okay, dat is uh, heel erg jammer. Rainy Mutsaers, de keeper van Zandvoort. Die raakte net al geblesseerd. Die moet er nu af. George Smit gaat hem uh, vervangen. George Smit, die uh, een, een hele ongelukkige wedstrijd in het tweede speelde. Want de tweede heeft thuis met 0-5 verloren van de nummer 1. En dus uh, heeft Smit een vijf om zorgen gehad. Laten we hopen dat het nu niet gaat gebeuren. Wissel is gepleegd. En de VVC mag in gaan gooien. Dan gaat het slijtje van de Arbiter. En er wordt weggekopt door Ronald Kalis. Kalis dan Mol. Mol, kan die bal niet stoppen. Goed, wel, wel uh, Daan. Daan die raakt die bal ook weer kwijt. Wordt gefloten van overtreding van Daan. VVC mag het overnemen. We spelen. 63 minuut. stand is 0-1. En uh, ik ga proberen uit de te gaan staan. Rob, spijt plezier. weer. Graag tot straks. Oké, okay, dankjewel Jafres. En straks uiteraard meer over deze wedstrijd, de tweede helft... waarin eh, SV Zalvoort eigenlijk nog wel twee eh, doelpuntjes moet scoren. En dan niet eh, meer eh, van de tegenpartij er eentje tegen krijgen, hè? Nou, we horen het eh, straks weer van Jo Veres. Het is zaterdagmiddag in Zalvoort. En je hoort het van Joop, het is koud. Lekker binnenblijven en luisteren naar je eigen lokale omroep ZFM. Met nu Club Nouveau. Follow your pride If I have things Van Jan Fres gaat nog steeds niet zo pis met SV Zalvoerd. Spellen vandaag thuis <tie> tegen FC Twente. Tussenstand op dit moment 0 tegen 1. Ik zou meteen aan het begin van de derde uur van Zalvoet op staat terug uiteraard meer over deze voetbalwedstrijd. Jawel, wel heugelijk nieuws voor ZFM.